gemeente, we openen de schriften in het Oude Testament en wij lezen met elkaar 2 Koningen 5, daarvan de versen 1 tot en met 19. 2 Koningen 5, daarvan de versen 1 tot en met 19. Amanu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heren. En van hoog aanzien, want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, toch meelaats. En er waren benden uit Syrië getrokken en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid reinigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft die jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand tien talenten zilver en zesduizend gouds en tien wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem reinigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zeide, Ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te reinigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa, de man gods, gehoord had, dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij, zijn, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer tonig en trok weg en zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan... En de naam van de Heren zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse reinigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en trok weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader... Zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en ge zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal naar het woord van de man gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij terug tot de man Gods, hij en zijn ganse Heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zei, Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zei, Zo waar als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, maar hij weigerde het. En Aman zei, zo niet laat toch uw knecht gegeven worden een, een lastaarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer een aan andere goden doen, maar aan de heren. In deze zaak vergeven de heren uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimon zal gaan, om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimon neerbuigen zal. Als ik mij al zo neerbuigen zal in het huis van Rimmon, de Here vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zei tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift. De kerntekst vindt u in 2 Koningen 5. En we zitten in een dikke streep onder het derde vers. 2 Koningen 5, vers 3, waar dat Joodse meisje deze woorden spreekt deze zeide tot haar vrouw och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is dan zou hij hem van zijn meelaatsheid reinigen tot zover ook de tekst voor de prediking en het thema van de preek is een klein meisje met een groot geloof een klein meisje met een groot geloof.